Stef, jij hebt voor Canvas een serie gemaakt die dinsdag begint te lopen. Een heet die, met de stokoude missionarissen die je, die je geïnterviewd hebt. Vertel eerst waar je die mannen gevonden hebt. Uh, waar wonen die? die ja, Merendeel van, van die stokoude paters die zitten nu uh, eigenlijk in kloosters die eigenlijk, uh, omgebouwd zijn tot rusthuizen. Dus, uh, maar hier bij ons, hè? Hier Overal zo ja. Nee, eigenlijk wanneer dat je het totaal hè, bekijkt. Dus de paters die bijvoorbeeld in de Filipijnen zitten, die hebben daar. Dus de Vlaamse paters die hebben daar rusthuizen. Ah, ja, ja. De gelukszakken, ja. Ja, denk ik dan. Ja, die mogen er, want het lijkt mij verschrikkelijk als je zo'n hele leven in de missies hebt gezeten en dan voor je pensioen nog garme België moet komen. Ja, er zijn paters die echt ontgoocheld zijn, die ooit wegens ziekte naar hier zijn gekomen ja. en die dan hier gehouden zijn. En, en ja, eigenlijk... Ja, zo'n pater mag niet gaan en staan wat hij wil, hè. Nee, die moet luisteren. Maar jij hebt de opnames toch gemaakt hier in België? Ja. In rusthuizen die de, de, de congregaties georganiseerd ja. ondertussen. Ja, het moest wel, hè, want er zijn veel meer oude paters dan jonge paters. Ja, ik, ik heb uh, in het totaal denk ik toch een 50, 60 paters bezocht. Ja. En uh, we hebben er een, een zestiental overgehouden die goed konden praten, die een verhaal ja. hadden. Ja. Uh, ik, ja. kan, ik kan me voorstellen dat in zo'n paters rusthuis, dat dat een heel eigen sfeer heeft ja ja. Uh, wat, ze, wat ze doen ik bedoel, dat, is een, dat is een bepaalde regelmaat in de scheut, dus morgens hebben ze uh, een, een gebedstonde een heilige mis en daarna trekt hij er naar zijn kamer Schut, dat zijn de schutisten. De, de orde die vooral missionarissen heeft geleverd. Ja, he? Die enkel missionarissen heeft ja, geleverd. Okay, ja. Ja, ja. En uh, tegen de middag, ik geloof tegen twaalf uur, houden ze wat ze heten een potus. Dan gaan ze allemaal een glas bier drinken. Hoe heet dat een, pot? een potus? Ja. Ja. potus, de, ja. ja. Dat is een nieuw woord voor mij. Ja. Is, is, is, is dat in Turkish taal? <laughs> een potus. Ja, goed. En dan komen ze samen en daarna gaan ze eten. Ja. En ze zorgen wel voor elkaar. Uh, bijvoorbeeld in Zuin zaten een aantal paters in rolstoelen bij elkaar, maar de andere paters zorgen daarvoor. Er is een bezorgdheid van de ene pater ten opzichte van de andere. Dus, uh, en hangen daar dingen aan de muur die verwijzen naar, naar dat missieverleden? Alleszins, de... ja. ja. ja. Zelfs zelenkamers zijn eigenlijk musea. Is het waar? Ja. ja, van wat ze meegebracht hebben. Het, het ja. aandenken, ja. Je, je praat over schutisten, maar ik, ik heb een aantal afleveringen gezien. Volgens mij zitten er, er ook witte, er zit, uh, witte paters tussen. Er zitten witte paters tussen, er zitten uh, oplaten tussen, er zitten jespieten tussen. Dus van alles een beetje. Ah, maar het overgrote deel zijn schutisten. Ja. Ik, ik merkte ook in bepaalde interviews dat er uh, een soort van concurrentie bestond tussen schutisten en witte paters ja, vooral. ja Ja, ja. De schutisten recruteerden voornamelijk uit, uit uh, boerenfamilies, bij, bij zo'n spreken. Ja. De meeste mensen gingen, de meeste paters... Uh, dat zat ik mij ja, aan te vragen. Waar, waar, als, als jonge man, stel dat je pater wil horen, missionaris wil horen, hoe kies je dan? Waarom word je ofwel schutist ofwel... Witte pater, Jezuïe, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar heb je daar enig nee, idee van? Nee, nee. Ja, het kon zijn bijvoorbeeld dat er in de jeugdbeweging een Almoezenier was en dan bleek die van scheut te zijn. Dus de jongens of, uh, die dan uh, geïnspireerd geraakten, uh, geraakten of op, op, op avontuur wouden. Het is een beetje ja. zoals kiezen tussen de scouts en de Giro. Ja, je, je rolt ja. erin, ja. maar eens dat je daarin zit, dan ben je wel een scout of van de Giro voor of, de rest van je leven. En, of, en dan maar. ontstaat er ook concurrentie. Ja. En zo is dat dan tussen die scheutisten ja. en die die witte paters. Ook. Er is één pater die vertelde dus, het jaar dat hij binnen ging, geloof ik, dat ze met een veertigtal bij de, de witte paters waren en dat er toen in scheut negentig uh, inschrijvingen, zullen we ja, zeggen. En dat ja. stak dan een beetje. Ja, en dat was een concurrentie, want als die dan in Leuven zaten bijvoorbeeld, dan speelde die voetbal. Ja. En dat was, ja, er waren eigenlijk toernooien uh, tussen de, de verschillende merken van Pater. Ah, echt? Ja. Wauw. Het ging er hard aan toe, want eentje van die paters Ja, er littekens. Ja. En man is ja. 90 jaar en heeft nog ja. altijd littekens van die voetbalmatch. Hij heeft het been overgestampt en heeft elf maanden in de plaster gezeten. Ja. En wanneer hij jaren later uh, jaren later in Congo op de vlucht moet en ze naar de volgende, de missie, uh, uh, de volgende missiepost uh, terechtkomen dan uh, komt er een schutis naar hem en die zegt van uh, ik, heb ik, nog been ik, been ik ken over. u, ik heb uw been overgesteld <laughs> <laughs> maar die concurrentie hè? Uh, speelde dat dan ook in de missie, in, in de Congo, had je bepaalde gebieden die van de Witte Paters waren... ...en bepaalde gebieden die van de schutters waren? Ja. Of werkten die mannen samen? Nee, Congo was een beetje verdeeld in zones, zullen we zeggen. En, uh, ja. Maar er was, daar was er geen concurrentie. Ah, nee, nee, okay, die concurrentie was ook een beetje... Ja. Gespeeld. Gespeeld. Ja, ja. Ja, ja, ja, ik begrijp het. Ja. Ja. Er zijn eigenlijk twee landen die ik associeer met, met Vlaamse missionarissen. Dat, dat is niet alleen Congo. Congo is natuurlijk het land, hè, maar, maar ook China... Ik denk nu wel dat dat een gener nog een generatie verder terug is dan ja. de mannen die jij geïnterviewd hebt. Nee, maar ja. het komt wel een aantal keer te sprake in de ja. interviews. Uh, Schut uh, heeft zijn, uh, ja, zijn eerste missies. Uh, de eerste missies uh, van Schut zijn met Pater verbist in China. Dus het overgrote deel van de scheutisten uh, in het begin werden. Uh, naar Sina gezonden. Pater Verbist, dat is onze uh, beroemdste missionaris. Denk ik uh, en of ja, die, nee, die, we zijn die nog beroemder, maar ja, ja, natuurlijk uit ja, de welk. Nee, maar dat was een soort hofgeleerde toch, hè, bij de keizer van uh, China. Ik vermoed of dat, ja, ik bedoel, dat weet ik nu. Ja, daar ga ik me niet over uitspreken. Ja, ja. Maar ik hebt het dus een Pater Verbist, die zich bezig hield met astronomieën van die toestanden. Ja, want dat zitten we in de 17e of in de ja. 18e eeuw. heel lang geleden. En die man die bouwde um, stoomwagentjes voor de kinderen van de keizer. Als ik mij goed herinner, uit onze, was dat niet uit ons jongen? Ik geloof dat dat een andere verbist is. Ja. Hij ah, ja. is een andere verbist, Maar goed, in elk geval, wat moesten die paters in China gaan doen? Uh, mensen gaan bekeren. Gaan bekeren, ja. Man. Gaan kerstelen, het ware geloof. Ik bedoel, een beetje het idee van, ja, wat voor ons goed is, zal voor andere ja. mensen ook goed zijn. Want ik dacht in Afrika, daar doen ze ook nog aan goede werken, en passant, om niet te zeggen, op de eerste ja. plaats. Uh, ja, ja. ja, dat viel mij op toen ik zat te kijken. Ik heb vier afleveringen gezien, misschien uh, komt het later ter sprake. Maar in die vier afleveringen wordt er nauwelijks gesproken over Christus en bekeren en heidenen gaan dopen. Daar... daar ging die mannen niet over? Of daar vertellen ze op dit moment toch niet meer over? Nee, want dat, dat komt wel ter, ah, ter komt. sprake. Ja. Ja. Maar het is alleszins zo dat het mensen zijn die naar daar zijn getrokken met een bepaalde, bepaald idee om mensen te, te bekeren, om, om zieltjes te winnen. Uh, en daarna komt een, ja, is, is ook een stuk avonturierschap. Ja, dat, dat ja. komt wel heel duidelijk naar, naar voren. Dat ze ergens, het wordt niet duidelijk gezegd wat, ze wilde ergens aan ontsnappen. Naar de missies vertrekken. Dus, dat, hij zegt, ja. Een van die paters zegt het letterlijk. Het was een bevrijding. Ja. Weet je. Bevrijding waarvan? Uh, bevrijding? Ja, ik bedoel. de mensen zijn. Alleen. De verhalen die zij hoorden, want regelmatig kwam er in elke parochie of elke school kwam er wel een missionaris langs. En die vertellen natuurlijk verhalen over een vreemde wereld, een boeiende wereld. En ja, als kind word je daardoor aangesproken. En zeker de jongens, het was een groot avonturierschap. En ja, het was een mogelijkheid om de wereld te zien. Ja. Er herinner... speelt alleszins ook mee. Ik herinner me dat nog. Ik weet niet of, of jullie dat meegemaakt hebben. Maar toen ik op school zat, eind jaren zeventig, is er een pater missionaris bij ons komen praten in de turnzaal. De jongens van het vijfde en het zesde leerjaar die moesten in de turnzaal gaan luisteren naar de paterverhalen over Congo. En Ik herinner mij er niet veel meer van, maar de pater stelde ons de vraag, jongens, wie wil er leren paardrijden? Heel de Turgenzaal stak zijn vinger op. En vervolgens zei hij: Dan moet je missionaris worden. Ja, ik heb dezelfde ervaring. Is dat waar? Op een college van redemptoristen. Ja? En die hadden ook een belangrijke missie. Ik weet niet of we in de uitzending zitten. Maar daar, toen ik in het college begon, van de retorica die toen uitkwam, ging er. Uh, 18 op de 19 werden priester of pater. En een grote deel daarvan wilden absoluut naar de missies gaan. Ja. Onder invloed van redemptoristen die kwamen spreken. Ja. En daar had je ook wel de, een beetje fanatieke ijver van de redemptoristen om voor het eigen huis te komen. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Alles dat speelt ook mee. Op plezier. En heb je het zelf overwogen uh, om... Absoluut. Ik weet ah, ah, ja. niet dat er één jongen was toen die dat niet overwoog, maar... Dat heeft niet uh, tot de helft van de humaniora geleid. Zijn dat die pater dan ook dia's bij van vrouwen in strooierokskus met blote borsten? Uh, ze dat, kon, dat kon, hè. Ja. Ja. Ze hadden dia's bij. Ook dat droeg ongetwijfeld bij tot het wervende <laughs> <Ja>. effect. <laughs> ja. Dat speelt natuurlijk een grote portie ideaal. Ik bedoel, de mensen waren echt overtuigd uh, ja, dat, ze, dat ze goed wouden doen voor, voor de andere mensen die Christus nog niet kenden. Zijn ze daar nog altijd van overtuigd ondertussen? Want de oh, zijn, wereld rondom oh, oh. hen is heel erg veranderd. Het zijn mensen die echt in het leven hebben gestaan, die andere dingen hebben gezien, uh, die breeddenkend zijn. Ja. Uh, een een brede blik op, op wat het leven is, die ja... Eigenlijk is het een, een, een antigift tegen de bekrompenheid en het smaldenken van alle leonaars en, en benedictussen van deze wereld. Ja, breed ja. Hebben ze zijn ongelooflijk breeddenkende mensen. Hebben ze het gevoel dat ze um, goed hebben gedaan, dat ze iets veranderd hebben? Dat ze... of, oh. of zeggen ze met terugkijkend van, god ja Blijft er, ah, je, je blijft er niet veel van over als je... Nee, je hebt mensen die, die, uh, die terugdenken en die zeggen van, uh, goh, wat zijn wij daar eigenlijk gaan ja. doen? Ja, precies. Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen van, kijk, alleen, ik, heb, ik, ont, ik ondervind nu nog dankbaarheid van wat ik, wat ik heb kunnen verwezenlijken bij die mensen, of samen met die mensen. Ja. Het is bijna een vraag die je niet kan stellen, wat zijn wij daar gaan doen, want je stelt je hele leven dan in, in, in vraag. Maar toch, ik, ja, ik, ik vind dat dat ook mag, je hele leven in vraag stellen. Ik geloof dat dat niet een, uh, ja. een desillusie uh, is. Er is een van de patriciërs zegt van als je daar allemaal, als je ziet, die zegt van ik reed met, met, met, de, met de jeep en we reden dan het land in. En als ik, dat ik dan aan, aan, aan, aan het water kwam en ik zag die mensen naar mij een bootje voorbij varen, en dan dacht ik van ja, het is zo mooi, en wat zijn we hier eigenlijk komen doen? Is dat niet het echte leven van ah, ja, ja. de visten te vangen? En geven uh, mensen met, toch meer rust. Ja. Zijn maar er. ook uh, mensen, ja, langs de andere kant ook overtuigd, van ja, uh, de boodschap van, van Christus, we hebben die, wat een goede bood en een blijde boodschap is, we hebben die gebracht uh, naar andere mensen. En misschien kunnen die mensen daar ook iets van... Ja, ja hoewel er ook een van die paters vertelt over... Um... Oude rituelen, die de mensen waar hij dan bij trekt, ja. dan nog altijd uitvoerden. Ook terwijl hij daar, terwijl er een kerk stond en hij ja. de, de, de blijde boodschap in het evangelie predikte. Er bleven geesten uitgedreven worden. Ja. En ik denk dat hij zelfs op een bepaald moment zegt van, vergeleken met wat, ik denk dat hij de negerkjes zegt. Of dat ja. volkske, ja. Ja. dat soort van woorden. Of, nee, de zwartekjes. Dat is het woord dat hij gebruikt, de zwartekjes. Uh, vergeleken met wat zij doen aan, aan, aan verering van die geesten, is wat wij doen tamelijk oppervlakkig. Ja. Hij geeft daar niet veel uitleg bij, maar Hij nee, vertelt een verhaal. Hij zegt: van kijk, uh, uh, we doen s avonds nog een hij zit dus in een dorp, hij doet s'avonds nog een bichtviering en zo verder. En hij gaat slapen en de hele nacht hoort hij lawaai, hij kan niet slapen. Ja, juist, ja, ja, ja. ja. En uh, ja. het gaat over een dorp waar er eigenlijk uh, uh, sterft: de, uh, de dieren sterven of er is een ziekte bij de, bij de schapen of de geiten. En het pluimvee en het en, en, en straks woord hij lawaai en de volgende morgen vraagt hij aan, aan een van de mensen daar wat is er nu eigenlijk gebeurd. Wel uh, zei die man van kijk we zijn met het hele dorp samengekomen, we hebben een keer besproken wat er hier uh, geweest is en, en iedereen heeft zijn, i, zijn mening kunnen zeggen. Iedereen heeft kunnen opbichten waar hij verkeerd in zit of, of, of uh, ja, wat zijn schuld aan het gebeuren zou kunnen zijn een uh, palaver Ja, en, daarna, ja. Ja, en uh, daarna hebben we een kip geslacht, en het bloed van de kip rond het uh, dorp gedragen, en, en, en, uh, of ge, uh, gestrooid, en dan ja, uh, zijn we allemaal gaan slapen. En dan dacht de vader van, verdorie, ik doe nu eigenlijk gisteravond die, die bichtviering, maar eigenlijk is dat heel oppervlakkig, want die mensen komen gewoon iets doen, een ritueel, ja. waar ze eigenlijk ja, niet direct een binding mee hebben. Maar wat ze daarna het nachts doen, is een, voor hen een echte bichtviering. Er wordt eigenlijk in gemeenschap gesproken over wat er verkeerd is gelopen. Ja, en met die theologie uit Leuven kunnen we weinig doen. Daar begint dus eigenlijk de breeddenkendheid over, ja, van... van wat wij allemaal, ja. ja Veel van de mensen zijn, ook zijn eigenlijk ja, amateur van ook geworden. amateur ja. Ja, ja, ja. Ja. Zijn er ook van die missionarissen die uh, door daar te zijn van hun geloof zijn gevallen en zwarte onder de zwarte geworden? Uh, zwarte onder de zwarte niet, maar er zijn mensen ja, die, ja, die in een hele andere richting zijn uitgegaan. Er zit dus een ja. uitgetreden paal ertussen die, uh, die daar ook ja, over vertelt. Dus, uh... Door wat hij kinder gezien heeft en ja, meegemaakt. gemaakt. ja ja Is die uh, omwille van een vrouw uitgetreden? Want dat is ook een onderwerp dat ja, ter dat, dat sprake ja, dat komt. Is, he? ja. je, spel, je, ja. je, hebt, je hebt de gesprekken gemonteerd uh, samen met archiefbeelden... ...waarin je dan verheerselijk sensuele Afrikaanse meisjes... ...die weinig last hebben van kleren, zoals de pater ja. dat zelfs <laughs> ...ziet dansen. De verleiding moet geweldig groot geweest zijn. Ja. Als je het nu al moeilijk krijgt, dan te je te Ja, <laughs> Nee, maar het is zo, ik bedoel, die mensen die, die, die komen uit een boedefamilie, die hadden eigenlijk weinig of niks gezien, ja. komen die in Afrika, en zien daar in Nederland, ja, de mensen in al zijn glorie. En uh, ja, ze vertellen daar open en bloot over. Dat is, uh, ja, super, ik, ja. ik had zelfs de indruk dat uit de verhalen, bleek dat slapen met de pater, dat, dat, dat, dat, dat gaf prestige. Dat, dat... Zeker, de, de, nog de generatie uh, voor deze generatie, maar die mensen in een dorp, uh, kwamen, dan werd er een vrouw, in sommige dorpen, een vrouw aangeboden. Dat was een vorm van uh, gastvrijheid. En in beleefdheid moest de pater daar dan ook gebruik van maken? Ja, maar... ja, ja, je mag daar niet nee op zeggen. <laughs> Wat? <vare. laughs> nee, maar, hoe, hoe vertellen ze dan, wij zeggen dan nee? Ja, nee, ik levert. heb het een aantal mensen, en ik geloof, ik, allez, ik geloof dat ook, uh, omdat, ze, ja, omdat ze heel vrij uit uh, praten. Uh, ja, ik geloof dat een groot deel daar nee op gezegd heeft. Daar zullen altijd paters zijn die... Er het ene pater die zegt van het vlees is zwak en we zijn maar mensen. Ah ja, ja. Dus uh... Dat is een vorm van ja zeggen. Ja. Um, vertel over de reispater. Want dat, mocht ik missionaris geweest worden, ik zou, ik zou liefst broesepater, reispater ja. geweest zijn. Ik. Want er waren verschillende functies in zo'n zo missie. Ja, ze zaten meestal met drie op een missie. Je hebt dus een... een Schoolpater, een schoolpater, een parochiepater en uh, een reispater. Over die reispater, zo meteen, want... Er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de 1910 in de richting van Antwerpen, dan kan je ter hoogte van Zemst een spookrijder tegenkomen. Dus hou uiterst en haal niet in. De e 1910 is dat, in de richting van Antwerpen, ter hoogste van Zemst, daar rijdt een spookrijder. En nu mag jij weer de, de, over de reispater. De broer, de broer, de pater, ja. Ja, dus uh, die moest uh, de verschillende dorpen naast, ja, tussen hoofdmissie en de verschillende dorpen die lagen eigenlijk, ja, op een, op een uh, grote van, van, soms van België, ja. Maar, maar ja, de helft is, van België. is ongesteld. Uh, ja. En die moesten dus reizen, ja, van de ene, die gingen dus misdoen en, en, uh, en mensen dopen en de bicht horen en, en zo verder. En die trokken dus van dorp, dorp tot dorp. En ah ja, daarvoor moest je leren paard treden. Dat... Uh, paardrijden, de, ja, de nee? Pa nee, de paarden. De paarden die paardrijden, dat was voornamelijk in een koe -missie. We hebben dat recht. Uh, een koemissie? Ja. Dus, een uh, koe ja. Is dat een missie met koeien? Koe -missie? Ja. Dat is een koe -missie? Ja. Dat is een boerderij. Eigenlijk. Een boerderij waar dat ze dus uh, vee kweekt. Maar hoe verplaatsten die zich dan op groot afstand? Uh, te voet of uh, later met de fiets. En, uh, in een gebied zo groot als België waar geen gebaande ja. wegen zijn. Ja. Dat maakt ook beter af met een paard dan eerste, met een fiets. De eerste pater, een van de paters vertelt: hij zegt van kijk, ik moest mijn, mijn, uh, mijn tour doen. En uh, ik vertrok en ik kwam na anderhalve maand terug. Ja. En uh, toen zei de pater, de hoofdpater van de, van de missie, die zei. Oh, we moeten de volgende keer uw tour toch kleiner maken, want uh, we begonnen toch wel een beetje ongerust te worden. Ah, ja, ja. Maar, maar als je op die manier een gebied zo groot als België moet bestrijken, dan kan je daar zelfs niet één keer per jaar langs gaan bij, in al die dorpen, denk ik. Natuurlijk. Uh. Ja. Natuurlijk stelt dat doopsel dan weinig voor en blijven de mensen de geesten. Ja, maar wat er gebeurde is, dat in elk dorp hadden ze een soort catechist die eigenlijk, wanneer de pater daar niet was, het vuur brandende hield. Dus die moest er een beetje voor zorgen dat, het, dat de mensen zich konden voorbereiden op de, op de communie enzovoort. Ja. Zijn er eigenlijk ook nog jonge missionarissen? Uh, weinig of niet. Ik geloof dat de jonge missionarissen in, in scheut bijvoorbeeld voornamelijk in de Filipijnen worden gerekruteerd. Nee, ah, ja, dat zijn geen Vlaamse En ik geloof, ja, natuurlijk in, in Congo zelf. Het, uh, veel schiet is zwarte Zwartes, schuit. Is, ja, ja. ja. Maar geen Vlaamse. Vinden ze dat erg? Zeggen ze daar iets over? Dat, het, het, is een, het, het, het sterft uit, hè? Nee, broer, het is een beetje de omgekeerde wereld. Ja, het sterft uit, alleszins. En wat vinden ze daarvan? Oh, het leeft verder op een andere manier. Ik geloof dat zij daar eigenlijk niet uh, zo direct bij stilstaan. Nee. Nee. Het is mooi televisie, het is van, van, van de grote orde van uh, meneer Doktoor, wat, ja. wat jullie, uh, meneer Woestijn, een tijdje geleden gemaakt hebben. Dinsdag op canvas, ik ben het uur kwijt, moet ik bekennen. Uh, en jij weet het ook niet. Nee, ik weet het ook niet. Nee. <laughs> Dan zetten we het op onze ja.